Welkom luisteraars, uh, ja, uh, dit is uh, Kletspraat met Jaap op Ridder Radio. Wow, wow, wow. Ja, ik zie dat de streamer doet, hij doet het, hij doet het, vraag me niet af hoe dat kan, maar mijn stekkertje, die in mijn, ik heb een uh, microfoon, daar zit mijn koptelefoon op aangesloten en dat stekkertje zat niet lekker, daarom wou hij niet streamen en nu streamt hij wel. Ik ga even terug naar de chat. Naar de Discord chat, jullie horen, hè? Ja, oké, okay, goed zo. Hey, uh, welkom, uh, CPA, bedankt en, uh, en natuurlijk ook Dwedwed en Yipsy Star is daar, is daar uh, mascotte en Dirk en, Derek. en uh, Els is daar. Ik weet niet of Sunset er ook bij zit, en Mel was er geloof ik, ja, mascotte had ik al genoemd. Uh, ja... Ik hoor er net twee, dat kan kloppen, want ik had net mijn telefoon aan als feedback, maar die heb ik nou geluid even naar beneden gezet. Nou, dat was een gedoe zeg, ik ben, uh, ik, uh, ik had iets over Dick Schuif gelezen op de internetkrant, dat was gisteren of eergisteren. Dat was gisteren ja, en uh, was een oplichter, bleek achteraf uh, oplichters te zijn. Dan kon je 250 euro uh, inleggen. En dan kon je dan, uh, uh, ja, als startkapitaal. En uh, wat bleek nou? Uh, dat was een gallikt filmpje. leek net echt, dat zag je dik schoof. Mensen uh, adviseren. Die zoeken. Dus ik uh, zou eens beginnen met 15.000 mensen. Die konden dan minimaal 250 euro inleggen. En dat werd dan belegd. En dan uh, kreeg je dan een adviseur. Ja, daar werd je dan door gebeld. En nou, ik denk nou, ik denk, ga toch eens even kijken hoe dat werkt. Dus ik heb die link aangeklikt. Maar het leek net echt, die digitale krant van de, de AD. En die u lulde in het Engels. En het was zijn eerste Nederlands telefoonnummer. Hij zegt, ja, hier heb je een code. En als je die code noemt, dan hij moet hij die code noemen. Want je moet niet van iedereen opnemen, want er zijn ook bedrijven die je willen bellen. Dat moet je gewoon niet doen. Nou, die zou echt neer. Word ik opgebeld en die noemde de juiste code. Nou, zo zei, bla bla bla bla. Wat blijkt nou? Ik moest 250 euro storten. En ja, zegt hij, dan, dan gaat hij een, een dingetje downloaden. Zo'n soort, eh, dat hij dan in je computer kan kijken. Hij kon niks aanklikken, maar wel dingen aanwijzen met dat handje. Dus als je nou daar op klikt, dan kan je dat en dat downloaden. En dan kan je, dan, eh, kan je dat geld op die en die manier storten En ik denk, wacht eens even. Ik, denk, ik, ik, ik, ik vertrouw het niet erg. Maar ik ben het spelletje gaan meespelen. En ik zal je hebben vriend. En eh, ja, je moet zo doen en zo. En ik deed net alsof ik het niet snapte. En ik een beetje onhandig doen. En toen werd ik gegeven, want die gasten hebben haast. Hè? Die zeggen, ja, als je binnen afzien de taarten te krijgen, dan krijg je zoveel bonus. Je moet ze snel doen. Snel, snel, snel. En hij zat normaal op te jagen en hij werd steeds kwaaier. Begon die gegeven moment te schelden in, in het Engels. En ik denk, ik ga mijn telefoon uitgooien. Want ik denk dadelijk, dan zitten ze ondertussen in mijn telefoon te kijken. En mijn computer stond niet aan op dat moment, alleen mijn telefoon. Daarom durfde ik alleen op mijn computer te internetten. Maar ja, die deed het op een moment ook niet meer. Dus ik was bang dat ze me gehaakt hadden op mijn telefoon. Dus ik door ze het internet niet meer op. Dus ik heb mijn telefoon uitgenomen en had hij schijnbaar gezien. Hij zei, wat doe je nou? Ga je hem uitgooien? Dus ik zei niks, ik heb geen antwoord gekregen. Ik zet mijn telefoon uit en na tien minuten heb ik hem weer aangezet. werd ik gebeld en heb ik hem weggeklikt. En wat bleek nou? Ik werd vier, vijf keer gebeld door verschillende 06-nummers. En ik zie je al, en toen, eh, toen, ja, toen hebben we het gisteren of eergisteren gehad, op de uh, dinsdag was dat geloof ik al... Ja. Hebben we nog in de uitzending van Sunset en Star Hebben we het er nog over gehad in de chat, zoals jullie nog kunnen herinneren. En eh, nou, die vent die... Eh, nou, dus ik heb neergelegd en toen hebben ze... Toen heb ik nog de voicemail geluisterd. En dan zei ze niks. En denk ik oh, nou... En, en, en ja, ze hadden natuurlijk verwacht... ja, als Ze probeerden hem over te halen, weet je wel. Ik heb het natuurlijk niet gedaan ja, toen heb ik mijn telefoon, heb ik wel mijn bank gebeld. Ik zei, ja, ik ben niet op de bankaccount geweest, want zo achterlijk ben ik nou ook weer niet natuurlijk. Dan zegt, nou, als ik ja was, zal ik hem eh, of brengen naar een computerwinkel, dat ze hem voor je leeg kunnen halen, kunnen resetten. Maar je kan het ook zelf doen. Dan moet je hem op fabrieksinstellingen zetten. En, maar dan ben je wel alles kwijt. Dus ook, wat heb ik gedaan, heb ik mijn foto's en mijn filmpjes en mijn belangrijke dingen. Die ik had opgeslagen zakelijke dingen, voor verzekeringen en noem maar op, allemaal in een cloud van Google opgeslagen en, eh, en dat kan geloof ik zelfs met, eh, van Samsung, maar ja ik heb het maar op Google gedaan dus ik heb mijn telefoon helemaal leeg gehaald dat er niks meer op stond die, eh, ja, alsof het een nieuwe telefoon is, helemaal kaal hij was ook gelijk eh, veel sneller ook nou, dan ben ik de hele dag mee, mee bezig geweest, want het duurde al lang zeg nou, nou, nou. Nou, mijn computer deed het niet, niet meer. Tenminste, hij deed het al, maar kon ik het op internet. Dus ik kon het ook niet uitzenden. Dus ik kon jullie ook niet waarschuwen. Van jongens, ik kan het niet uitzenden. Want eh, dat en dat. Nou, nou, veel gekut en heel geklooi. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar veel uh, geklooi. Ja, ja, eindelijk. Nou, en toen ben ik naar Dirk gaan luisteren. Dus ja, zo doen dus dat. Dus dan zie je met die oplichters. Je moet echt... Uh, ...uitkijken en uh, ja... ...CPR had al die website gevonden... Al, die, die zag. Dat, ...waar dat door de Consumentenbond al bekend was gemaakt... ...dat bleek al, al vorige week al bekend te zijn... ...maar het zag er zo gelukt uit... Nou, ...en ik zei altijd, nou ik trok nergens in... Nou, ...ik was er bijna in ingetropt... ...totdat ik het door van, hé, hey, dat klopt iets niet... En zeker toen die man ging schelden. En ik, denk, oh, wacht even. Want ik weet van de televisie. zeggen ze dat je altijd snel moet beslissen. Je hebt geen tijd om na te denken. Het is nu of niks. Ik denk, wacht eens even. Maar dat, eh, dat speelde door mijn hoofd. die tv-aflevering. Toch dat onbevolkt was. Ik denk, nou, laat ik het maar niet doen. ik ben blij dat ik niet zo stom was. Ik denk, nou, ik, ik heb mijn Facebook eraf gegooid. En dan heb ik een andere Facebook. wel met mijnzelfde naam. maar een andere Facebook. Adres. Ik geloof dat het een oude is, want er stond 2022 op. Nou, die heb ik allemaal eraf gegooid, stond niet veel meer op. Dus ik heb al die vrienden, die ik, eh, heb ik zoveel mogelijk weer teruggehaald. Dus als je eh, mij eh, ziet op, op die foto, het is, eh, ja, het is net een schilderij, met een, en zie je maar met een gitaar. En dan lik ik aan die hals. En dan zie je op de achtergrond, dus net een, een soort tekening. Van Akoestische gitaar, dat klopt, want dat is mijn Facebook-account. Dus als je die ziet, dat is de juiste Facebook-account die ik nu gebruik, gewoon onder mijn naam Jaap Bruin. Dus geen Jamie Asgard, ook geen eh, eh, Jaapie de Papio of andere namen. Alleen Jaap Bruin. Dus die andere die ik had, eh, met dat witte patch op, en waar eh, met die achtergrond. Eh, die gebruik ik dus niet meer. Ik heb iedereen uh, zoveel mogelijk gewaarschuwd. Yo, ik heb een andere Facebook account. Want ja, ik ken hem wel op. op even. Maar daar heb ik met helemaal niemand meer contact. En de, de meeste mensen hebben contact via WhatsApp en Facebook. Alleen wil ik Facebook niet meer zoveel gebruiken. Alleen maar gewoon ja, als iemand mij wat wil melden via de chat van Facebook. Of, uh, of via mijn WhatsApp, weet je en voor de rest doe ik er eigenlijk niet meer mee, weet je dus uh, ik, ik ga, ga niet meer uh, nieuwe dingen erop doen of wat dan ook dat doe ik niet meer want ik vind het veel te de oplichter deed de oplichter nou, zegt, denk zegt ja, gewoon terughakken met de machete nou ik zou je vertellen ik heb een collega die, die had een uh, jaren geleden een hobby die ging juist die, die spammers pesten die ging iets opbellen en dan had hij eigenlijk wel weet, iets van tien uh, kaarten had hij, had hij dan van die simkaarten. En dan uh, werd hij eraf gegooid, want ze hadden natuurlijk door dat hij ze door had, die oplichters. Dus dan ging hij ze terugbellen, en met beeld erbij, weet je wel. En dan stak hij zijn middelvinger op, fuck off you, uh, weet je nou, die, gasten die En dan zei hij, I'm back. En dan werden ze helemaal panisch, die, die criminelen. Ja, aan de ene kant is het nog gevaarlijk ook. Want als ze weten waar je zit, dan komen ze je eventjes een kopje kleiner maken. Dat, dat die, ja, het meestal zijn het wel laffe, zijn het gewoon lulletje als dus Je ziet dus je ziet eens met Kees van de Spek op RTL 5, dat hij die oplichters in Afrika opzoekt. En het zijn gewoon uh, een dombo's van die soeplulletjes, -lulletje, kantoor kantoorlulletjes types, weet je wel, van die nerds zeg maar. Dat is eh, Ja, iedereen denkt... Het zijn gevaarlijke criminelen En dan zit dat er wel achter, hè. Die zit op de achtergrond. Maar eh, ja, als je ze veel in de, in de weg gaat zitten... En, eh, en ze hebben hier ook vertakkingen. Eh, en ze weten waar je woont en zo via... Eh, dat ze je traceren met je telefoon en alles. Dat ze misschien eh, nou, ze, eh, iemand geld geven om jou even om te leggen. Nou ja, dan zullen ze dat niet doen als je ze beledigd of, of loopt te pesten. Maar als iemand echt... Uh, ja, uh, echt door zit, dat ze daar last van hebben... dat ze geld doorverliezen... Ja, dan ben je het aarsen... want ze je gewoon op. Want uh, vergis je niet in... De, de onderwereld, de mafia... die hebben nog betere opsporingsmethodes... dan de politie. Hè? Die, zijn, die, die zijn heel professioneel... met mensen opsporen. Dus ze vinden je zo... eens weten hoeveel criminele moorden er zijn gepleegd... Uh, in ver weg te of ergens door criminelen... dat als de opsprongensdienst dat kan... dan kunnen hun dat beter. Ze gasten hebben altijd genoeg geld... Ervoor om mensen om te kopen. En dat soort dingen. Dus daar moet je altijd mee oppassen. Om je daar niet mee in te laten. Maar beter verre van te houden... en geen gekke geintjes uit te houden. Maar de collega van mij... is er ook mee gestopt gegeven moment. Die vond het wel weer mooi geweest. Of ze het het beste weet je zo. Maar eh, ja... Maar goed, uh, het is nou kwart over, oh het is nog vroeg kwart over, uh, ik had eigenlijk om zeven uur moeten beginnen. Van zeven tot acht. En dan Zinri en dan Dirk. Nou ja, Dirk is al geweest. Uh, ik weet niet of Cindy storing heb gehad. Ik weet ook niet of ze nog online is op de chat. Maar uh, in ieder geval Dirk uh, is het eindelijk gelukt dat hij kon uitzenden. Nou, Maar is het dan nou ook gelukt. En in plaats van 7 tot 8 zullen we nu tijdelijk van 11 tot 12. Volgende week ben ik gewoon weer om 7 uur. Als alles goed blijft gaan. Dus nou ja, het zijn eventjes technische uh, um, uh, ongemakken, zeg maar. Dus het komt allemaal weer goed. Uh, de Radio heeft al meer uh, uh, dingetjes gehad. En uh, na 25 jaar uh, 24-7 online... Uh, ik kan wel eens wat gebeuren. En 9 van de 10 keer gaat het gewoon goed. En, uh, met ondersteuning van CPR en Dread. onder andere. Dus ja, we doen. Uh, dus ja, joh, 25 jaar alweer. Dat was lang geleden. Ridden radio is in 1998 begonnen. En toen had ik al een jaarverkering met mijn vrouw toen al toen woonde ik al, kijk, ik ben in 1998 gaan samenwonen. Ja, dat was in 1998. 12 september 1998 ben ik bij daarin getrokken. Dat was al een dik jaar verkering. Ja, ja. En toen is Ridder Radio opgericht. En in 2000 zijn ze dan 24, dag 24-7 gaan uitzenden tot nu toe. En ze bestaan nog steeds, gelukkig alternatieve radio nou, ik heb ook nog voor een beetje voor CPA ook nog een beetje reclame gemaakt en dan heb ik uh, uh, de, op, de uitzending er staat niet alles op maar van iets van meer dan 50 minuten aan opname van CPA heb ik uh, via archive.org geplaatst dan heb ik de site van Ridderradio geplakt en die van DFM dus uh, ja dus als je naar uh, radiola.nl gaat, klik je op ridderradio en dan kom je op uh, radiola uit, ja, nee op, uh, op die podcast dingen dan, van archive.org en de allerlaatste uh, links rood, dat is uh, ruimtelijk geklets en daar staan dan ook de websites van ridderradio en van dfm op dus uh, dat heb ik met mezelf dan niet gedaan. Ik heb bij mezelf wel de website van Ridderradio op opgedaan... maar niet die van uh, die twee websites die ik zelf heb. Want het gaat om ridderradio en niet om, al, uh, om Radiola of um, uh, Radio Hobby for You. Voor U. Ja, oké. Okay. Het gaat dus om de uitzending en om Ridderradio En DFM, ja, dat is natuurlijk ook... Uh, beetje ja de richting van Ridderadio meer, dus het gaat dus niet meer om het programma van Rederadio, niet om mijn website. Hè. Die staat toevallig in de programmering achter mijn naam van Ridderadio uh, En dan kan je dan, dan kom je automatisch ook als je daarop klikt op uh, Radio Hobby for You 4 uh, u. En dan kan je ook op Radiola terechtkomen. Want Radiola is de bedoeling. Daar gaat dan de podcast van Ridder Radio op. En dan een paar ja, muziekjes die ik dan in de toekomst ga maken. Opnemen, daarop plaatsen. En de link van Ridder Radio komt erop. En die andere, die Radio Hobby voor jou gaat meer over radioamateurisme. En over... Ja ja zenders in het algemeen eh, dus meer hobbymatig ja, dus weer aan de andere kant radio radiola gebruik ik dan gewoon voor, voor, ja, voor radio en ja, gewoon podcasts die ik dan ga plaatsen waarvan ik denk nou, dat vinden mensen wel leuk, die plaats ik daar dan op dus dat is dan voor eh, radiola.nl en ik dacht ik hoop maar dat die, dat die eh, al niet bezet is, maar inderdaad die bestond nog Radiola.com, die kon ik niet openen. Die bestond al. En En.nl kon, uh, kon ik nemen. Ik dacht, nou, dat is mooi. Dus, nou, die hebben we maar genomen. Hè? En wat is er vandaag 52 jaar geleden? Ach jaar. Izzy Oh ja, Izzy is er ook. Hallo Izzy. Um, hij wil niet streamen. Nu technische problemen met Jaap. Jaap, omdat Dirk erop zat, die nu weg. Ja, je bent er. Mercurius doet zijn best, zegt Els. Ja, ik ben weg, zegt Dirk. Mars zit nu in Uranus. Uranus. <lacht> ja, meels, zegt Jaap, ik hoor je. Ik hoor je, Jaap, zegt eh, Els. Dirk zegt, ja Jaap, daar ben je. Ja, Jaap hoort zich, zegt gcp en Mascotte zegt, horen jullie ook van Jaap? <laughs> Ik hoor er net twee zeggen, Els. <laughs> en Miel zegt, gewoon terughekken met machetten, zo dan. De oplichter deed de oplichter, nou. Ja, een druid zegt, Cindy had een computerstoring tegen het einde van de uitzending. Oké. Okay. En Mascotte zegt, Cindy had ook behoorlijk last van storing in het systeem. Oh, oké. Okay. Ja, mij lukte het ook niet. <laughs> En ik zat natuurlijk voor, uh, nog voor Sinri. Uh, ik kon ook niet op de chat en alles. Nou ja, goed. Sinri had ook, oh, nee, ook al gezegd. ze zegt, de nieuwe maan lijkt Mercurius retrograde te versterken. En wat dat betreft. Oh, zegt Elissie. Ach, ja. Nou, eens even kijken wat er nog meer op de chat. En dan zegt Red. Nog meer Mercurius intrograde. Hele Starlink-netwerk met Elon Musk ligt er wereldwijd uit. Elon Musk's satellite Internet Starlink has been hit with a global outrage providing thousands of users from accessing the Internet according to down-detector reports of issues begin to surge around 8pm GMT with nearly 60.000 global users. Affected at the peak of the outrage, zo zo. En ISI zegt Redden burgemeester van -Maar de Ruig-Urgt. Haha, ja. masculpte zegt Hi Izzy, nou mijn neefie, een neefie van mij, mijn broerse zoon, die is pas geleden nog naar Huigord geweest. Die hebben er nog foto's van laten zien op Facebook, maar het zag er gezellig uit allemaal. Ja. Nou Izzy die zegt, door Hans Plomp ...en Jillen met de pastoor van de kerk Reugert. ...en anderen die daarbij waren... ...bijzondere samenloop van omstandigheden. Ja, dat klinkt zo leuk, hè? Vooral als je het heel bekakt zegt. Dan zeg je bijvoorbeeld... ...de Hans Plomp van Jillen... ...met de pastoor van de kerk Reugert. ...en de anderen die erbij waren... Bijzondere samenloop van omstandigheden en ontmoetingen. Gelijk wel een dominee. En daarvoor is Ruigord destijds gered. Testuits gered. Maar een paar keer daarna nog een paar keer wordt oog van de naald gegaan. Met hulp van Guusje ter hogst, burgemeester van Amsterdam onder meer. En de mensen op Ruigord. Die daar mensen die Ruigord groen Groeneugd. Ja, ja, het is allemaal erg, erg, erg. Van je vert, vergt vergt reed de koning door de plas van je twee, je vijf, je drie, en ja, la, la, la. Nou ja, uh, niet opletten. Uh, van Down Detector. Uh, User reports indicate problems at Starlink. Aha, misschien zitten de Russen of de Chinezen er achter. Shh. Niet verder vertellen hoor, dat is geheim. Dat uh, komt uit de bronnen van de, van de geheime dienst van de... Uh, hoe heet dat hier in Nederland? A.I.V.D. Niet verder vertellen, niemand mag het weten. Nee, nou, nou weet iedereen het. Nou ja goed, maakt allemaal niet uit. Het gebeurt toch. Of hij het nou leuk vindt of niet. Het gebeurt gewoon. Ja, oké. Okay. Ja... Er was eens een keer iemand die zat, eh, dat was wel leuk, dan moet ik aan Clint Eastwood denken. Want die, die ja, dat was een, een taart geleden, was zo'n western met Clint Eastwood. En dan zat de venter op sleutelgat te kijken. En Clint Eastwood die zat zo ff, eh, met zijn rug plat tegen de, tegen de deur. En had hij een haarspeld, een en die stak hij zo in dat, in dat sleutelgat, zo in zijn oog. Nou, ik dacht tot, tot ik hem in mijn oog kreeg. Oeh, ik denk Ik schrok mijn weg zo uit. En die vent, ja, die zat natuurlijk eh, met zijn hand op zijn oog van, au au au, wat doet, doet dat? Ja, <laughs> Zo. zou uh, me. Uh, uh. Dan stokt hij zo die die die die die haar uh, speld. Uh, uh, Zei dat het sleutelgat zijn ogen. in. dus kijk nooit door een sleutelgat, mensen. En als je het doet, hou er een glaasje voor, voordat ze kijkt. <laughs> Nou, doe het maar beter van niet, hè? doe het maar niet. De sleutelglad, zijn echt te gluipelige fies, hè? Ja, wat, wat zal valt dan nou te zien? Hè? Een dame die zich omkleedt, of weet ik veel wat, ja, ik weet het niet hoor. Ja, maar goed, je hebt van die mensen die dat leuk vinden. Hè? Tot dat rentje met haar spelt staat, ja, dat doe je het nooit meer, denk ik. Daar lig je het wel af hoor. Ja. Ja joh. Nou ja. Most reported problems. Dus st dat Starlink is ook niet volmaakt. Dus. Ja, de Russen zitten erachter. Want het is de schuld van Poetin. Hebben ze het nog niet eens gedaan. Krijgen ze gewoon de schuld? Weet je dat? Het makkelijk de vijand de schuld geven. En wie zegt dat de Russen mijn vijand zijn? Zijn ze bij mij dan nooit wat kwaad gedaan? Ja. Of ze zijn misschien eh, nou, niet de Russen. Eh, Poetin is een probleem, niet de Russen. Het volk, het volk kan je nou de schuld geven. Het zijn die eikels die daar eh, de macht hebben. Eh, die zijn het, het echte probleem. Die mensen worden gewoon opgestoten. Ja, eh, Weet u die veel? Eh, ze hebben maar één kanaal waar ze al het nieuws ook krijgen, want de vrije pers is daar strikt verboden. Eh, ja. En hier, zo gaat het ook die kant op, als het zo blijft met die politieke onlusten hier in Nederland. Nou, ik weet al wat ik ga stemmen, hoor. Ik weet al wat ik ga stemmen dit jaar. In oktober. Ja, en het is een partij waar ik al twintig jaar op gestemd heb. Ja, zeker weten. Dan weten jullie wel welke partij ik bedoel, hè. Ik denk, maar eens heel goed aan Jan Marijnissen, Dat weet je al genoeg. Oké. Okay. Goed, genoeg daarover. <lacht> maar ja, jongens, nog een week hier. Dan, uh, dan breekt mijn vakantieperiode weer aan. We hebben een ziek naar huis gestuurd door, door mijn chef. Dat was niet lekker. Die had nou, misschien gaat het wel over straks, weet je, als ik op mijn werk ben. Maar ja, het ging maar niet over. Toen zei ze: ze gaan naar huis. Sorry. Ik zei, nou, joh, zeg, misschien ben ik over een uurtje alweer. Nee, ik gaan naar huis. Ik meld ze wel ziek. Ik. Zie ik naar huis toe, maar ja, ik ga het maandag gaan weer proberen. Hoeveel nog maar één week? Dan heb ik drie weken vrij, drie of vier weken. Dus ik moet uh... ook oh, ja, voor die katten nog hè. Ja, de laatste keer uh, was ik in slaap gevallen. Nou, hiervoor uh, ging het ook fout, Toen was ik het vergeten. Of weet ik veel hoe dat ging. Nou, en nee, ook het heel druk. Dus ik denk dat ik uh, van de week even, ik ben toch thuis. Ja, ik kan maandag gaan werken. Maar ja, ik zie wel wat ik doe. Nou ja, anders had ik van de week even in, Misschien ken ik. Het is nou vrijdag, bijna. Het is nou toch vrijdag. Nee, donderdag. Anders ga ik maandag even langs. Of, zo. of zaterdag als het kan. Zo zaterdag. Oh nee, dan is er niemand. Maar ja, ik, ik joh. Ik, toen mijn telefoon gereset werd, ik kon gelukkig die telefoonnummers weer terugvinden, want, want ja, ik had natuurlijk ook geen uh, ja, die WhatsApp, weet je, die heb ik opnieuw moeten downloaden. Had ik gelukkig alle telefoonnummers nog, zeg. Ik denk, ja, maar ik heb uh, natuurlijk een backup laten maken, weet je, dus ja, ik, gelukkig. Ik denk, dan moet ik iedereen het nummer gaan vragen, moet ik die bellen of die vragen. Maar gelukkig had ik al die telefoonnummers nog. Ik ben wel van Facebook wel een hoop dingen kwijt. Maar meestal vind je ze wel terug. Want dan zie je dan weer vriendschap verzoeken. En dan zitten er ook wel bekenden bij. Omdat ze natuurlijk al een link hebben met jouw naam. Of met mijn naam dan moet ik zeggen. En dan kom ik we wel vaak wel wat bekends tegen. Ik denk, oh ja, als ik die vrienden toevoeg. Dus uh, als je een uh, Facebook account Jaap Bruin. Uh, als je daar dan die uh, foto's ziet van een uh, mij met een gitaar... Uh, dan zie ik ze aan die hals te likken zo, als het ware, van die gitaar. En op de achtergrond zie je ook een paintachtige gitaar... alsof het gepaint is, maar het is gewoon gefotoshopt met een uh, programma... of het gewoon in je, toe, in je telefoon. Dan kan je jullie ook maken als je een Samsung telefoon hebt. En dan zit het alsof het een schilderij is, maar het is gewoon... Een gemanipuleerde foto. Misschien is het ook wel AI ik weet het niet. Maar, maar dan kan je kiezen, weet je, of een tekening, dat net een tekening is. Dat is wel grappig hoor. Maar ik ga het niet meer uh, op andere dingen reageren. Dingen waarvan ik denk, nou, dat, dat ik hou me alleen bij zo met de mensen met wie ik bevriend ben. En ik ga dingen niet meer uh, openbaar plaatsen, maar alleen onder vrienden. Dat alleen vrienden kunnen zien wat ik plaats op het Facebook. En ik laat ook geen nieuwe mensen toe die ik niet ken. Dat doe ik ook niet meer. Dus uh, ja, ik vind het allemaal een beetje link allemaal, weet je. En uh, ja, ik heb ook WhatsApp, dus ja, dat ken ik ook Ik heb ook in het oorcontact, ik heb telefoonnummers van, van de mensen. Dus, uh, en alles wat ik niet ken, laat ik gewoon niet toe. Dus ik ga alles... Uh, niet meer openbaar publiceren op Facebook, maar alleen dat het voor vrienden zichtbaar is die in mijn vriendenlijst zitten, dus er komt niks naar buiten. Dus zijn buitenstaande die denken... Nou, die Jaap die zet er ook niks op, die zit niks erop. Nou, dat kan ook, uh, ja, ja, dat klopt dus niet, maar ja, hoeven ze niet te weten. Dan kunnen ze je ook niet lastig vallen met allerlei gekke dingen. Kijk, die advertenties hou je er niet mee tegen. Dan moet je kijken: een appie, als je 7 euro per maand betaalt. Dan had ze geen reclame. Nou, dat ga ik niet doen. Dat doe ik niet. En ik zit ook nog eens een keer op uh, Blue Sky. En uh, daar, daar word je tenminste niet doodgegooid met advertenties. En die is wel leuk hoor. Het is een beetje een mix van... Het lijkt een beetje op uh, Twitter en een beetje op Facebook. Het is een beetje waar allebei. En uh, daar zitten best wel veel mensen op. Het wordt steeds populairder ook. Maar uh, ja, alleen dat andere toestel zit nog steeds onder de stoel van mijn auto. Die zit onder de bekleding. Daar kijk nog steeds niet bij. Ik heb van alles geprobeerd. Goedenacht, Ridder Radio. Het is best wel bewolkt buiten, tenminste, waar, je zit. waar ik zit. Ja, maar het is nou donker, hè. Dus het is nou, uh, kijk hoor. Drie minuten over half twaalf. En uh, het is... Uh, Donderdag 24 juli, 20.25. En nu luistert naar Kletstraat met Jappie Haha, ha. ja ja, ik ga eens even kijken, een beetje op de gitaar verpielen. Want ik heb op die radio nog. ik dat, dat er nog opnames van zijn. Want Gypsy Star die, die hebben het uitgezonden. En dan hoop ik dat er opnames zal zijn, want ik zou het wel leuk vinden om het te kunnen luisteren. Kijk even. Die moet een beetje gestemd worden. Zo. Dan gaat even niet goed, maar goed. Het is me altijd goed opgekomen, maar goed. Maakt niet uit. Ach ja, een beetje improviseren. Soms klinkt het, soms klinkt het niet. En weet je wat het ook is? Hoe vaker je dat doet, al doe je het maar een kwartiertje per dag. Al oh, blijven staan vriend. Al doe je het maar een kwartiertje per dag, je gaat steeds meer... ...dingetjes ontdekken, spelende weet je. Er zijn mensen, zoals ik, die kunnen geen nood lezen... ...en die spelen vijf keer mij eruit. En dit was geen nood kunnen lezen. Ja, ik kan ook geen noten lezen, hoor. Maar eh, ongelooflijk, er zijn mensen die geen nood lezen kunnen... ...en die spelen echt, echt heel professioneel. ongelooflijk hoe ze dat dan... ...maar het is gewoon op gevoel. Kijk, net als, net als met leren typen... is het je te zoeken naar die letters... En dat is met gitaarspelen ook zo. Op een gegeven moment pak je blinde links de snaar die je moet hebben. Omdat ze weten hoe dat klinkt als je hem in een bepaalde toon zet. En als ze dat vaak. Je moet gewoon, je moet geen liedjes leren. Want bij mij, ja oké, okay, ik doe het wel eens. Maar soms vind ik het best wel uh, ingewikkeld. Maar ik doe het dan op gevoel. En dan ga je met dan je van hé, hey, als ik het zo doe, dan gaat het zo klinken. Om, als je met akkoorden, ja, ik vind het moeilijk om met akkoorden om een liedje te maken. Zeg maar, met akkoorden, want ja, uh, je weet wel hoe het klinkt, maar ik vind het makkelijker om, om bijvoorbeeld uh, solo te spelen. Want daar zit dan logica in, weet je, als je van laag naar hoog speelt. En daartussenin weet je ongeveer hoe je dan je vingers uh, moet doen om een hele om een liedje te, te spelen. Of het nou improvisatie is of wat dan ook. Dat maakt het juist spelenderwijs. Leer je hoe, hoe het moet. En als er iemand voor je zit die zegt hoe je het moet doen. Ja, bij mij werkt dat uh, heel moeilijk, weet je. Ik wil het zelf ontdekken. Ik ben misschien best eigenwijs. Maar zo, zo heb ik uh, mezelf een beetje aangeleerd, weet je. Ik vind het leuk om te doen, een beetje klooien. Ik heb hier ook nog een, een elektrische basgitaar staan. Ik heb ook nog een elektrische. Ik en ik heb nog zelfs een, een, een uh, kleille liggen. <laughs> en zijn duimpiana, ja, die heb ik ook. En ik, ik, ik, wat heb ik nou? Ja, als een Synthesizer wil ik volgende keer. Dan moet dat ding nog in elkaar zetten. Dat is een uh, NTS One Digital Kit. Die moet je... ja, het is niet zo heel moeilijk hoor, je hoeft niks te solderen. Het is alleen maar in elkaar schroeven en een paar dingetjes aansluiten. Klaar, je hoeft niks te solderen. Je moet hem alleen... Het is een soort bouwdoos waarvan de helft al in elkaar is gezet in de fabriek. En dan kan je zeggen, ja, die heb ik gebouwd. Terwijl de fabriek dan is het de moeilijkste dingen hebben gedaan. Dat solderen hoef je niet te doen. En zit er zit tegenwoordig, stikt van de chips, dus er zit bijna niks in dan alleen maar chips. Vroeger zat het vol met, uh, ja, als je een, een oude radio open dan stichten het van de uh, transistoren, uh, condensators, uh, weet ik, al die dingen weer. Nu zie je een, een groen uh, printplaatje met allemaal ja, van, van die kanaaltjes, van die uh, aluminiumkleurige kanaaltjes lopen. En dan zie je hier een chippie en daar een chippie en daar een paar transistortjes, en dat is het. En dat is natuurlijk de hele radio, terwijl vroeger zat het vol met van die, ja, en dergelijke. Weer weet ik veel, ja, ik, ben, ik, ben, ik heb niet zo'n verstand van elektronica, maar vroeger zat het wel een ding helemaal vol. En als je die grote bakbeesten met van die buizen erin, nou, dat zat toch helemaal moest je dat halve ding uit elkaar halen om een lamp te verwisselen. Nou, tegenwoordig hoeft dat niet meer. Alhoewel, tegenwoordig zie je wel weer steeds meer versterkers met buizen erin. Eén of twee buizen. Dan zijn er zijn dan zeker zo'n 100 watt. Zo'n klein dingetje maar. Misschien twee keer, ja, hoe groot? 12, 13 centimeter breed. Dan komt er gewoon 117 watt uit. Zo dan. Ook, ook met van die buizen, van die lampen. Het was meer voor de mooie gaat, denk ik. We hebben het in de handen en nostalgie, de oude buizenversterkers. En die klinken wel het beste hoor. De elektrische uh, gitaarversterkers hebben ook buizen. En die hebben een hele warme klank. Nou, je hebt mensen die, die zweren bij de CD. Nou, echt, en, en die zeggen. Oh, oh zien dat dat vooruitgang. Nou, ik vind het niks. Ik vind eh, LP-klimo, mooi. Ik ken mensen die worden dan bozer. en dus nee, dat is niet om aan te horen. Een cassette verschrikkelijk. Nou, ik heb een dek en dubbel. Als ik daar een oud bandje in doe, van 30, 40 jaar oud. Joh, je gelooft je oren niet. Het klinkt dat nog goed na zoveel jaar. En zo'n bandje is natuurlijk jaren niet afgespeeld. Dus het slaait ook dan niet. En het klinkt best wel goed, want ik heb ook nog bandjes waar ik een CD op heb opgenomen. Nou, je hoort geen tikkie, niks. En dat ruis, nou, als je de ruis wil horen, dan moet je echt tussen de liedjes even die knop helemaal vol open gooien eer dat ze ruis hoort. Dan hoort het niet. Want wie gaat er nou de knop op 10 zetten om naar zijn muziek te luisteren? Doe je toch niet? Ja, ik hoor ruis. Ja, dat hoor je altijd als je die knop op 10 zet. Want ze gaan normaal te luisterstand zetten op 2 of drie, 3. En dan hoor je die ruis niet. En, en zo'n bandje klinkt soms nog beter dan een cd. En dan worden sommige mensen zelfs boos op mij. Ja, dat is geen gehoor, dit, dat, wat, wat, oké, ieder zijn smaak, daar gaat niet om. Maar een cd klinkt helder, maar niet echt. Het is nep. Het is... Uh... Gepolijst geluid, dat is niet mooi. Het moet uh, analoog opgenomen zijn. Analoog geluid is het beste geluid dat er is. Dat gaat met golfbewegingen. En digitaal gaat met vierkante uh, ja, met, uh, Ja, dus dat klinkt dan metaalachtig. Uh, het enige verschil is ja. Dat het zo uh, ja, dat metaalachtige, dat poetsen ze eraf. Want dat weten een heleboel mensen niet. alles deze die je koopt in de winkel. van de Beatles tot de Armin van Buren. is allemaal over een, een. alles digitaal opgenomen in de studio tegenwoordig. Er komt geen magneetband meer aan te past. Behalve aan het eind van het proces. Want als alles eenmaal uitgemixt is. dan gaat het naar een Revox bandrecorder toe. die met de, de hoogste snelheid draait. Analoog wordt het opgenomen. om het geluid af te. ja, die, die, die, die, dat schellige. metalige geluid eruit te poetseren, zeg maar. Dus dat wordt dat weer teruggezet naar digitaal, van analoog naar digitaal. En dat hoor jij thuis op je CD. Heel veel mensen weten het. En ze ja, analoog, oh, dat is slecht, slecht, slecht. Nou, dat is allemaal gelul. Als jij een, een oud bandje hebt van een plaat waar nog geen krasje en niks op zit. Hè? Want ik had wel eens een nieuwe LP gekocht en die nam ik meteen op, op een bandje. En die bandjes waren toen ook best wel prijzig hoor. Nu helemaal. met we zo'n tientje van een bandje. Nou, in die tijd was dat best duur. En nou, dan had ze wel een kwaliteit geluid. Ze verro-chroom of gewoon Ja, groen klonk altijd wel goed hoor. Verro-bandjes, die goedkoper, die klonken dan. Wat meer, ja. Had je Ferrochrom? Is dus dat is zowel lage als hoge tonen? Ja, die waren de beste. Had je. altijd die van TDK. Een basef had je ook. Die was ook goed. En dan had je. Scotts? Um, Scotts? bandjes Een TDK had je. Ja, dat was ook goed. Ik nam altijd SA-bandjes van TDK. Die kocht ik op een gegeven moment. Die vond ik dan het mooiste klinken. S.A. Ik heb pas nog bandjes gekocht. Ik heb dan die dubbele depton uh, sinds kort. Sinds een, maand, een week of zes alweer ondertussen, geloof ik. Nou, het klinkt allemaal niet verkeerd, hoor. En Dorette heeft wat geschreven voor... Rijk, hoor. Klonk goed, hoor, Zeg Elze. Dank je wel, Oh, wacht eens, kijk, hier zie ik ook een radio. Leuk hoor, uit de jaren vijftig. Even kijken wat Red schrijft, voordat het tijd is, want we hebben nog zes minuten. Ik uh... kan veel beter gewoon de deur openen, dan kan je veel beter zien, zeg maar schot. En ze zegt, het is best, bijvoorbeeld buiten tenminste, waar ik zit. Goedenacht, Ridder Radio. En ze zegt, ja, cpr, wanneer kunnen we de opname van de Ridder Radio dag downloaden? Ik had alleen maar gestreamd. Maar CPA heeft de Riddelradio opgenomen. Uh, nou, ik heb niet gestreamd. Ik heb gefilmd en gefoto's gemaakt. Dat filmpje moet ik nog eigenlijk uh, monteren aan elkaar. Maar ik heb niet gestreamd. Ik heb gefilmd en foto's gemaakt. Maar dat ga ik allemaal uh, van het weekend even van elkaar plakken... En dan stuur ik het via WhatsApp naar jullie toe en kijk maar of ik op, op, op YouTube wil plaatsen. Ja, of nee, want niet iedereen wil op YouTube, dus, uh, dus dan zet ik het op, uh, op WhatsApp of, of hier op de chat. Kan ik ook doen dat ik het hier op de chat, uh, als het kan. Tenminste, ik weet niet hoe lang het filmpje gaat duren, misschien 6 of 7, misschien 10 minuten. En dan schrijft Dread: ja, uh, ja, wel of geen te kunnen lezen, is dus niets. Wat uitmaakt voor de kwaliteit van een muzikant of muzikus. Ja, dat is waar. Er zat er iets van korg.com. Dat moet ik zo even kijken. Korg, ja. Ja, ik heb ook een korg. Maar een, een klein soort. niet zijn de grote. dat schrijft Een kleine gitaarbuizenversterker. Van 2,5 watt. Kan al harder klinken dan aankanomen is in de huiskamer. Van der ze Met een aardig. Effectieve luidsprekerboek. Die origineel een externe luidspreker voor de radio was. Uit de jaren 50. Daar hebben ze nog een radio van gemaakt. Oké. Okay. Kreeg ziet er wel grappig uit. Met zo'n uh, volumemetertje erop. Ja, grappig. Ja, leuk. En dan zit er nog iets van een foto onder. Even kijken hoor. Zit even op de chat op Discord. Ah, oké. Okay. Dat is... Zo ziet u er van binnen. Oh, dat is dat versterkertje dus. Leuk, joh. Grappig. Ja, gaaf. Gaaf, het red. Ja. Ja. Ja, het ziet er uh, gaaf uit. Met de jaren 50 nog wel. Ja, want ik weet. Ik heb collega's die dan, zeg maar, wat ouder zijn, waren als ik. Die de jaren 60 uh, wat ouder waren. Uh, die nog de Beatles uh, hebben gezien of wat dan ook. Die hadden een oude buizenradio. Uh, en dan plukten ze dat een gitaar in. Op een oude buizenradio. En dan speelden ze gewoon een, een buizenradio als sterker. Want er, komt, er zat ook een soort aux aansluiting op. En voor wat b zat je nog van die keramische elementen. En dan deze, een gitaar, en natuurlijk geld om een dure een Fox uh, luidsprekers of een Marshall uh, gitaarversterkers te kopen. Deze is op mijn oude buizenradio van opa of zo. Huh? En, uh, ja, dus ging dat dan in die tijd. Op een gegeven moment kreeg je transistoren. Uh, maar ja, die, de buizen zijn toch het beste hoor. Elektrisch, uh, zou je met die. Uh, Transistoren zou ook niet verkeerd hoor, dat gaat niet Maar buizen, ja, die zijn tot... het is een warm, warm geluid. Het is heel apart. Dat merk je ook met die oude buizenradio's. Die middengolfkwaliteit, een stuk beter dan wat ze nu hebben. Dat, dat, ja, natuurlijk. De FM klinkt wat helder daar, wat strakker, maar met de middengolf hebben ze een mooie lage, lage tonen voor als ze een beetje kwaliteits. Radio's heb de jaren 50. Eh, middengolf, sommige radios hebben er niet eens FM op, er zitten alleen middengolf, lange golf en korte golf op. Als dus je dan de middengolf opzet, dan hoor je dat diepe, diep, diepe, eh, eh, van Als iemand spreekt, bijvoorbeeld een nieuwslezer, hoor je die diepe bas in zijn stem. Eh, je merkt echt dat ze kwaliteitsmicrofoons gebruiken. Dit is de jaren 50 speakerbox, Oké, okay. ja, gaaf doen. Ja. En toen was het twaalf uur, mensen. We gaan afsluiten. Hartstikke bedankt voor het luisteren, beste mensen. Ik zou zeggen, uh, morgen veel plezier met Els. En met wie nog meer? Er was er toch nog iemand die vrijdag uitzendt? Dacht ik. Of was dat niet zo? Maar goed, ik weet in ieder geval Els morgen. En dan, dan, dan maandag. Eh, dan is. Eh, weer. Eh, de stamtafel. Mensen, bedankt voor het luisteren allemaal. En eh, ik groet jullie allemaal een fijn weekend. Voor wel morgen natuurlijk en voor het weekend. Voor zaterdag en zondag. Ik zou zeggen, volgende week, eh, donderdag, ben ik er weer gewoon om 7 uur s'avonds tot 8 uur. Nou, Sindri. Bedankt en dirk ook bedankt voor jullie uitzending. Zou ik graag zeggen tot volgende week. Bye bye, zwijg zwijg. Bij jou weer Ja ja. Ik zou zeggen volgende week donderdag bij.